Geweest. Het Q-Music-nieuws krijg je van Daphne van der Meis. Goedenacht. In Rijnsburg zijn tien mensen opgepakt omdat ze vuurwerk naar de brandweer gooiden. De brandweer was aanwezig om een stapel brandende kerstbomen te blussen. De politie kon de daders snel insluiten. Er werd zelfs een helikopter ingezet om de rest van de groep vanuit de lucht op te sporen. Volgens de politie is de rust in het dorp inmiddels weer teruggekeerd. Niemand raakte gewond. De Nederlandse grimeur Arjen Tuiten is genomineerd voor een Amerikaanse filmprijs. En dat is voor zijn werk voor de film One Battle After Another. Hij neemt het op tegen grimeurs van onder andere Frankenstein en Sinners. Arjen Tuiten is al eens eerder genomineerd voor deze prijs, net als voor de Oscars. Schaatser Kjeld Nuis heeft niet genoten van zijn derde plaats op de 1000 meter bij het Olympisch kwalificatietoernooi. Hij was vooral bezig met zijn vriendin Joy Beunen, die net daarvoor de mist in was gegaan op de 1500 meter. Nuis wilde haar troosten, maar moest zelf van start en werd toen heel emotioneel. Het gaat slecht met de beroemde eend op Tessol. De vogel is gisteren doodziek naar de opvang van EcoMare gebracht nadat hij op de kant werd gevonden. Het dier is ontzettend populair omdat hij eigenlijk in Alaska thuis hoort en daarom komen vogelaars van over de hele wereld naar hem kijken. De kennis over de eend is beperkt in EcoMare, de opvang houdt daarom onder meer contact met het Alaska Sea Life Center in de VS. En dan nu het weer van weer online. Vannacht koelt het af naar min 2 in het binnenland. Aan de kust iets boven nul en soms wat regen. Morgen is het vrij zonnig, met vooral aan de kust af en toe wolken en buien. Het wordt 2 tot 6 graden. En op de weg is het lekker rustig. Flitsmeister, wel wel. geen files en ook geen flitsers. Fout het jaar uit. Met Q-music en de beste hits uit het Foute Uur. Toppen met oud en nieuw. Fout en nieuw. Ja, ja. Q-music. Lars Boele. De beste hits uit het foute Nou, uh, ik heb er een paar hoor. LMFV ook op eraan. Party Rock, Anthem mijn eerst. S Club 7. Yeah. Het fout uur. Shuffling, shuffling, shuffling. Step up fast and be the first girl to make me throw this cash. We get money, don't be mad. Yeah. Now stop, hating is bad. One more shot for us, another round. Please fill up my cup, don't mess around. We just want to see you shaking out Now you home with me. No, Ik was twee maanden geleden naar LA toe. Ik heb toen een studio-tour geboekt. Dan ga je met een gids in een treintje door allemaal filmsets heen. Nou, ben ik zelf totaal geen filmkijker. Maar, uh, ja, ik dacht, ja, ik vind het wel leuk om even die tour te doen. Uiteindelijk ik herkende ik niks. Totdat die man voor in het treintje zei. Ja, dit is de plek waar de clip van Party Rock Anthem is opgenomen van LMFVO. En inderdaad, als je op YouTube gaat kijken, als je die clip ziet... staan ze te dansen in de straat. En die straat, daar ben ik gewoon doorheen gereden. Het is toch wel bijzonder om te zien. Je hoorde LMFVO en uh, Party Rock Anthem tijdens Fout en Nieuw. Hoi Lars, Guus is hier. Oh, hey. um, kun je even zo'n lekkere hit van me draaien? Nou, dat uh, kan ik denk ik wel. Ja, zeker. Tot oud en nieuw. Tot en met het nieuwe jaar tellen we af naar 2026 met de beste hits uit het foutenuur. Met nu Guus en even gehad. Dit is per spoor. Kedengedeng. God, daar baal ik van, omdat ik nu tien minuten minder bij blijven kan. Kreeg er een, kreeg er een, kreeg er een, kreeg er een, kreeg er een, kreeg er een, kreeg er een, kreeg er een, kreeg er een, kreeg er een. De trein haast alsmaar verder van station naar station. Ik kom op plaatsen waar ik nooit ben geweest.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 Naar het nieuwe jaar met de beste hits uit de foute uur. Dit is Fout en Nieuw. nieuw, de only way is up. Luister even goed naar je maag. Honger. Ja, dacht ik al. Ja, als het altijd als het middernacht is Ik heb daar ook last van hoor, dat je dan honger krijgt. Dat je last hebt van die hongerklop. Nou, een goed nieuws, want de snackautomaat van Cure Music is vandaag weer tot de nok toe bijgevuld. En daar zit van alles in, hè, variërend van een lekker twixie tot een zakje chips, tot wat drinken... en bij ieder snackie staat een getalletje tussen de 1 en de 80. Dan ga ik zometeen snacks weggeven uit die automaat... aan de hand van random getallen die ik ga invoeren. En die getallen die mag jij gaan bepalen. Dus uh, kom maar door. Oh, moet ik even bijzeggen? Klein addertje onder het gras. Niet ieder getal tussen de 1 en de 80 bestaat ook in de automaat. Dus het kan ook zijn dat je misrijpt. Heb je zin in een lekker snacky? Stuur dan nu jouw geluksgetal tussen de 1 en de 80 deze kant op... en doe dat met een berichtje in de Q Music app.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 nieuw bij Q-Music. Richting het nieuwe jaar met de beste hits uit het foute uur. Ondertussen is de snackautomaat hier bij Q... die op de gang staat, weer tot een nok toe bijgevuld. Uh, ik ga snacks weggeven uit de automaat... aan de hand van random getallen die ik ga invoeren. Want bij ieder snackie staat een getal tussen de 1 en de 80. Klein addertje onder het gras. Niet ieder getal tussen de 1 en de 80 bestaat ook daadwerkelijk. Dus het kan ook zijn dat je misgrijpt. Voor het eerste getal ga ik naar Elise... Hoi, hoi. Hallo, Elise. Heb je zin in iets? Zoet, zout of zuur? Zoet, zout of zuur? Um, zoet. Zoet, oké. Okay, dan gaan we daarvoor spelen. Welk getal uit de snackautomaat kan ik voor je invullen? 23. 23. Alright. We gaan 23 invullen op de grote Q-music snackautomaat. Vorige keer toen ik voor het laatst deed, had ik drie dagen geen stem meer. Maar goed. Um, Elise, hey 23 jaar, daar hoef ik eigenlijk niet voor te kijken. Dat is mijn favoriete snack. Jij wint de Twix. Yes, lekker. Geniet ervan. Heel erg bedankt. Jordi! Hey, toppers. Hey, hallo. Jordi, waarom ben je nog wakker? Ja, ik heb gewerkt. Oh. Ik had een avonddienst. Doe u voor, wat doe je voor werk dan? Ik werk bij de politie. Hey, kijk eens. Is het drukke, ja. dru drukke dagen nu met het vuurwerk of niet? Ontzettend, dat houdt ja, niet op. Ja, wat een gezeik eigenlijk. Maar oké, okay, volgend jaar is dat als het goed is dan afgelopen, toch? Ja, dat hoop ik ja, dat... wel. Maar ik ben bang uh, dat toch iedereen uit het buitenland ja, blijft, uh, blijft halen. Dat denk ik ja. dus ook. Maar het, het voordeel is toch wel... Dat is wat er wordt gezegd. Van, ja, je weet zeker, als er wat is afgestoken... kan je diegene gelijk... Erbij pakken en een boete geven. Want dat mag niet meer. Ook al is het legaal, het is, het is niet ja, meer legaal, zeg maar. Zeker, ja. ja. Dus we hebben volgend jaar misschien nog meer te doen. Ja, ja maar je kan iedereen lekker bekeuren. Dat is toch nog aan het eind van het jaar even lekker geld binnenharken voor de staat. Ja, daar doe je. Dat snap ik, dat snap ik. Dat is voor de veiligheid. Absoluut. Hé, hey, maar joh, moet jij met de auto nu dan ook werken of niet? Nee, ik ben vrij, gelukkig. Dat is wel lekker. Dat is lekker. Ik ga zelf knallen. Heb je lekker een compoundje aangeschaft? Nee, nee, ik heb niks gehaald. Cobraatje 6 in de achterbank. Nee, oké. Okay. Ja. <laughs> nee, nee, nee, nee. Oké, okay, uh, Jordi, uh, we, we gaan spelen voor een lekker snackje zo midden in de nacht. En net na je nachtdienst, kom maar door. Welk getal kan ik voor je invoeren? Ja, 62, man. 62. Is dat uh, nog een speciale reden of niet? Nee, helemaal niet. Ik hoop gewoon op een goede bubbeno, maar. Oh, ja, nou, het is geen buwena. Ik denk dat er wel net zoveel suiker in zit. Je vindt een blikje cola. Oh man, lekker, top. Gefeliciteerd. Met dit? suiker. Eh, uh, met. Ja, kijk, heb ik nodig. Ja, precies. Oké, okay. Geniet van Jordi. Yo. Hey, dankjewel. Wazzel, wazzel, wazzel. En dan ga ik nog even naar Dennis. Dennis, hallo. Goedenavond. Hallo Dennis. Welk getal kan ik voor jou invoeren? Nummer 43. Heeft dat nog een bijzondere reden of ook zomaar onderbuik gevoeld? Nou, ik ben uh, zojuist 43 geworden. Dat ben je niet. Ben jij 43 geworden? Ja, toevallig, hè. Nou, moeten wij, is het een leuk idee dat we even voor je gaan zingen? Nou, dat zou helemaal top zijn. Kan ons het schelen. Gaan we. Lang zal die leven lang. Nou, dat was helemaal top dit. Goed begin van mijn de verjaardag. Goed. Dennis, we gaan 43 invoeren op die uh, Q-Music Snack -automatie. kan me voorstellen, heeft de baas al gebeld of niet? nog niet, hè? <laughs> Godskwaleer. 43, oh! Oh, nou, uh, ja, jij gaat uh, jouw 43ste jaar in met een flesje Coca-Cola Zero. Al helemaal top. Geniet ervan. En een fijne verjaardag nog, Dennis. Dankjewel. Ja, goud goud. Goud. Goud. Um, ja, wat zullen we doen? Nog een rondje. Hij heeft nog, hij heeft nog niet gebeld, hè? Ligt misschien wel te lekker. <mog> nou, goed. Uh, Oké, okay, zo meteen nog een rondje snackautomaat... als je ook uh, nachtelijke honger hebt. Meld jezelf even in de Q-Music app. Jouw geluksgetal tussen de 1 en de 80. Laat maar weten. Ondertussen, Celine Dion. It's all coming back to me now. En eerst, Dan Hartman. Relight my fire bij Q-Music. music en Relight my fire. Ik voel me helemaal Robert en Brink nu. Ik geef even naar uh, Marije. Marije, goede avond. Hoi. Nou, hallo. Jij stuurt een berichtje. Wat is er aan de hand? Nou, ik hoorde iemand iets over zeggen over een um, Dreno. Nou, ik ga er helemaal van spotteren. Ja, geef niet. geef niet. Doe, oh. doe rustig aan. Doe rustig aan. Wat, wat is er precies? Vertel maar even op je gemak. <laughs> nou, iemand zei iets over een Dreno. En uh, hij was politieagent. En ik vond het wel leuk klink eigenlijk. Ja. En wat, wat is dan je vraag nu? Nou, of die vriend ook nog vrijgezel is. Ja, of die... Of, Oké. Okay. Ja, we speelden ik namelijk net... Ik ben eigenlijk wel een beetje benieuwd naar. Ja, snap ik Marij. Oké, okay. ja, ik hadden... we speelden net snackautomaat. Dan kon je getal tussen de 81 sturen. Gaan we zo meteen nog een rondje doen trouwens. Maar ik dacht, we doen dit eerst even tussendoor. Wat is belangrijk. En toen had ik Jordi, de politieagent. Nou, ik, ik haal hem gewoon even bij. Ik voel me helemaal rond de brik. Hier is die, Jordi. Ja, hey, topper. Jordi, ja. Um, Marij, wat was dat je vraag nou ook alweer aan Jordi? Ben jij toevallig vrijgezel? Ah, ik ben toevallig niet vrijgezel. En. Oh. Um, ja, en. Ik val niet op vrouwen. Oh, yeah. oh, hey, <laughs> nou, nou dat, dat is twee keer balen, Marije. <laughs> dubbel balen. Ja, dubbel balen. Nou, lekker, lekker dan. Sorry, Marije. Nou, nou, dat is leuk geweest. Oh, ja, ik ben... helaas. ja, helaas. <laughs> Oké. Okay. Nou, Jordi, alsnog dan uh, rij voorzichtig naar huis toe. Dankjewel, dankjewel. Jo, Jo. Ja, Marije. Ja, helaas. Ja, ik, ben, ik, ik voel me nu ook een hele slechte Robert de Brink ineens. <lacht> <lacht> Oké, okay, nou... Uh... En ik dit altijd mis, hè? Ja, nou goed. Uh, mocht er nog vragen stellen, leuk klinken, de politieagenten luisteren toevallig. Ik zou zeggen, meld je even in de Q Music misschien kan Marije er wat mee. Nee, <lacht> <lacht> <lacht> Oké, okay, Marije, fijne jaarwisseling. Welkom. Marije. Nee, nee, nee, nee, nee. Verder met Foutenieuw, Celine Dion bij Q. It's all coming back to me, now. There were nights when the wind was so cold That my body froze in bed If I just listen to it right outside the window There were days when the sun was so cool all the tears turned to death Just knew my eyes were drying up forever. forever. I finished crying in the instant that you left, and I can't. Remember. you hold me like that I just have to admit that it's all coming back to me when I touch you like that forgive Coming back to me now, bij Q Music. Zo lekker amazing liedje is dat, hè. Tijdens Fouten Nieuw, we tellen half naar 2026 20 met het beste uit het uur En ondertussen gaan we hier lekker de snackautomaat... die bij Q op de gang staat plunderen. Bij iedere snack staat een getal tussen de 81... en ik ga nu snacks weggeven uit die automaat... aan de hand van getallen die ik ga invoeren. Alles onder het gras. Niet ieder getal tussen de 81 bestaat. Dus het kan ook zijn dat je misgrijpt. Het eerste getal komt uit de koker van Anita. Anita, hallo. Hallo. Hallo, Anita. Uh, Hallo. Nou, zullen we, gelijk, uh, zullen we gelijk beginnen? Wat, uh, wat voor getal kan ik voor jou invoeren? Welk getal is je lievelingsgetal? Ja, niet ze mijn lievelingsgetal, maar doe maar 73. 73? Ja. 73, oké. Okay. Gaan we invoeren, 73. Een beetje aan het einde van de rit. Uh, ja. Achter 73 zit een blikje Sprite. Ja. Ja, ah, geweldig! Lekker Anita, geniet ervan! Lekker. Ja, ga ik doen! <laughs> Oké, okay, doe doe! Doei doei! Je, je hoort Anita denken, wat is dit voor spel? Wat is dit voor jou? Ja, wat is dit voor iets? Ja, ik snap het ook. Eh, Patrick, hallo! Hallo! Ja Patrick, jij denkt hetzelfde, denk, of niet? Ja! <laughs> wat zijn we aan nou het doen? Ja, maar wat kon ons er schelen? Eh, <laughs> ja, zo dus is dat. Nou, hey Patrick, waarom ben je nog wakker? Ehm, um, ja, wij krijgen niet. Ik had eigenlijk best goed te maken. Ik dicht zat naar muziek te luisteren, maar lekker. En toen ja. dacht ik: van nou, ik gewoon lekker op. Je hebt helemaal gelijk. Patrick, we gaan een getalletje invoeren. Ook voor jou. In die grote Q Music Snack Automaat. Zeg het maar. Nummer 58. 58? Waarom 58? Ja, dat is mijn leeftijd. sinds 15 december. Sorry? Dat is mijn leeftijd. Oh, je leeftijd. Je leeftijd, leeftijd. leeftijd. oké. Okay. Ja, ja, ja. Uh, 58. En achter 58. Zit dat is een blik... de vijf en de acht, hè. Achter elkaar. Eerst de 5 en dan de 8. Ja, Patrick, ik weet in principe wel uh, hoe je 58 schrijft. Ja, nee, uh, uh, dat weet ik niet last. Uh... <lacht> je weet, Je, weet, je weet een blikje Coca-Cola Zero. Van harte. <lacht> Ik word nog wel tachtig op, Oké. jezus. Patrick! Ja, okay. um, ja nee, leuk, dankjewel. <laughs> Fijne nacht. Tudu. Fijne avond. Yo, yo. <laughs> uh, nou, nog eentje dan, Simone. Hi. Hey, Simone, Simone, waarom uh, ben jij nog wakker dan? Uh, wij komen net van vrienden vandaan, van een spelletje spelen en een Ach. gezellige dag hebben. Gezellig, en ik kan er nog wel één spelletje bij voor een lekker snackie. Zeker. Nou, waag maar een gokje, welk getal kan ik invoeren? Nummer vier? Nummer vier. Dat is niet je leeftijd, denk ik. Nee, het is mijn nummer van mijn favoriete coureur uit de Formule 1. Oh, dan moet je mij even helpen, want Formule 1 ben ik heel slecht. Linda Norris. Linda Norris, natuurlijk! Jawel, ken ik wel. Achter vier zit niks. Ja. Oh, ja. jammer. Nou, toch leuk je le le gesproken te hebben. Nou, Simone vond ik ook. Sterker nog, we gaan gewoon Kan ons geen omdat het bijna oud en nieuw is. Nog, nog, ik ga je nog een poging geven. Uh, nummer... Uh, 63? 63, is dat ook iets uit de Formule 1? Of is dit gewoon een wilde Ja, god? dat is George Russell, mijn minst favoriete coureur. Je minst favoriete coureur? Ja. Nou, dat levert je wel een blikje cola op. Yay, dankjewel! Gefeliciteerd, Simone. Dankjewel! Yo, mazzel! Doei! <laughs> We gaan verder met de fouten nieuw, De beste fouten hits. Richting 2026, maar nu OBZ. Ik ben kapot, daarom dat ik wacht op. Loop een beetje scheef, dit is hoe ik leef. Matt is Jans. Applausje voor Matt is. Hallo, dankjewel. Zeg weer een warm welkom, eigenlijk. Ja, dat, uh, dat doen we natuurlijk graag. Uh, Matt <laughs> jij gaat zo meteen fouten nieuw uh, voortzetten. Zeker. Um, wat, zit er, uh, wat zit er in de show? Nou, ik heb dus uh, aan het eind van het jaar, krijg ik continu de vraag: wat zijn je goede voornemens voor 2026? Ja. Dat vind ik echt een kutvraag. <lacht> Daar ben ik, echt, ben ik zo klaar mee. Ja. En ik, ik denk continu van ja, ik ben eigenlijk nog bezig met mijn goede voornemens voor 2025. Oh, Daar heb je, het een je een nu beetje, nog één uh, nog uh, dag voor eigenlijk. We hebben twee, twee, twee dagen kunnen we zeggen. Ja, we gaan mislukken denk ik. Weet niet wat, wat was jouw goede voordeel? Mijn goede voordeel was dat ik meer uh, maaltijdsladen zou eten. En? Ja, ik wou een beetje afvallen, maar ik heb denk ik dit hele jaar twee maaltijdsladen. <lacht> Dus dat is echt, ja, ja. echt mislukt, laat ik het zo maar zeggen. Ja, dus, He, ja. Had jij nog iets? Ja, ja, ik heb 20 kilo afvallen. Dat is ook redelijk uh, mislukt. Met, met, ja. Maar met hoeveel is dat mislukt? Nou, dat is zeg maar met plus drie mislukt. <lacht> ja, ja het, is echt, het is echt niet goed gegaan. En ik weet niet waar het... Ja, ik weet wel waar het ligt. Het ligt aan de motivatie. Maar ik had net heb ik een theorie verspreid. Nogmaals, ik doe die disclaimer nog een keer. Ik ben geen diëtist. Maar mijn theorie is, we moeten nu... Dit is het moment als we kerst in oud en nieuws... zo voor 1 januari moet je jezelf helemaal volstoppen... met alles wat slecht voor je is. Maar echt zoetigheid en vooral heel veel zout... dat je lekker veel vocht vasthoudt. Wat dan het punt is, op 1 januari ben je dan al het zoetigheid... en alle vette, vieze vreten, dan ben je dan helemaal zat. Dan ben je gemotiveerd om gezond weer te gaan eten. Twee, je valt de eerste kilo's heel snel af. Het is allemaal vocht wat je vasthoudt. Houd je motivatie erin. Dus dan ben je minimaal tot tot halverwege, misschien wel eind januari... lekker bezig met gezond eten en sporten. Ja, deze theorie wordt door elke dochter, een dok, dokter toegejuicht, denk ik. Nee, ik doe, daarom zeg ik... Het is, het is niet medisch onderbouwd, maar... Uh, nou goed, ik probeer hem even toe te passen. Nee, precies. Maar ik ben, ik ben straks benieuwd... Wat, wat hebben mensen eigenlijk ja. voor goede voornemens in 2025 gehad? Ja. En is dat gelukt? Nou, uh, als je zit te luisteren... laat vooral alvast, uh, alvast even van je horen... wat was je goede voornemen? Doe dat even met een berichtje... in de Q-Music-App. Ondertussen, Jean-Paul... Ja, ja. Ja, ja. Ja, toch gerickrollt. Ja, sorry daarvoor. Verbelend dit. Ja, het is verbeterd. ja. Jean-Paul ga ik zo meteen nog wel voor je draaien trouwens. Samen met Alexis Jordan. Got to love you. Or je zo meteen. En eerst, Rick Ashley. Never gonna give you up.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 A clown only thinking about themselves alone. Listen, Mickey now, baby, tell him me how my a sound. Run away, them little boy, they will lose a crown. you alone, I'll make you start to moan and groan. Come here, and you're lost, strong like a stone girl, cause. My